10 uur, het los journaal door Alt Megens. Rond deze tijd moet Radko Mladic in Den Haag verschijnen voor het Joegoslavië-tribunaal. Het is nog niet duidelijk of hij naar de zitting komt. Gisteren zei de advocaat van de Bosnisch-Servische oud-legerleider... dat hij niet wilde komen omdat zijn verdediging nog niet rond was. Vanochtend is in de VN-gevangenis in Scheveningen op hem ingepraat om naar de zitting te komen. Hij moet vandaag verklaren of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht aan de aanklachten.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 Premier Abisit is na de nederlaag van zijn democratische partij... opgestapt als partijleider. De zoekactie naar de vermiste Limburgse Marianne Goossens in Zuid-Spanje... is in gevaar gekomen doordat in en rond Nerja gemeld wordt dat ze terecht is. De familie van de vrouw zegt geschrokken te zijn van deze geruchtenstroom. Frits Korte, de zoon van de vrouw. Ja, dat is heel vervelend. Er wordt opgeschreven dat mijn moeder alweer gevonden is. Wat natuurlijk niet zo is. En dat uh, komt met name omdat mensen... Dat je onprettig vindt dat in het toeristenseizoen iemand verdwenen is eh, als toerist. De familieleden zijn intussen bezig om nieuwe posters op te hangen in en rond Nerja, waarop duidelijk staat dat de vrouw nog altijd wordt gezocht. Marianne Goosens wordt sinds 17 juni vermist. Ze was alleen op vakantie aan de Costa del Sol. Het de aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa dat in Nederland werkt, is het afgelopen jaar met 20 procent toegenomen. Afgelopen maart waren 125.000 werknemers hier aan de slag, zegt het CBS.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 In totaal kosten de drie voetballers ongeveer 18 miljoen euro. Technisch directeur Martin van Geel zegt dat er alles aan is gedaan om Wijnaldum voor Feyenoord te behouden, maar dat het uiteindelijk niet is gelukt. Het weer op veel plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag breekt in het westen en het zuiden de zon door. Daar wordt het 20 tot 22 graden. In het noordoosten blijft het overwegend bewolkt en daar blijft het hooguit 17 graden.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Verschijnt Radko Mladic wel of niet voor het Joegoslavië-tribunaal? NOS-collega Matthijs van der Wiel. Om tien uur zou de zitting beginnen. Meestal begint het tribunaal stipt op tijd. Maar nu zijn er al een paar minuten vertraging. De zitting is nog niet begonnen. Wat betekent dat? Is Mladic alsnog onderweg of is hij er niet? We zullen het moeten afwachten. Als je nieuws hebt, dan horen wij dat rechters gaan beslagleggingen moeilijker maken. Er komt een nieuwe voedselcrisis aan. Of is hij nooit weg geweest? Als er niet heel veel mensen gewoon in een korte tijd gewoon boer gaan worden... en het landbouwarsenaal niet snel genoeg stijgt... Ja, dan hebben we echt geen oplossing voor het voedselprobleem. Leidsbedrijf bouwt mee aan nieuwe Europese raket... en het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Beslag laten leggen op huis- of bankrekening... wordt met ingang van vandaag fors moeilijker. Dat is het gevolg van een besluit van de Raad voor de Rechtspraak. Arie Jan van der Meer, coördinerend vicepresident... van de rechtbank in Haarlem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat goedemorgen. gaat er precies veranderen? Wat er precies gaat veranderen is dat het, u zei het al, het moeilijker gaat worden. De rechters gaan strenger kijken naar de verzoeken om conservatoor beslag te mogen leggen. Maar misschien is het eerst een goed idee dat ik vertel wat conservatoor beslag is. Want een uh. heleboel luisteraars zullen ja. dat wellicht niet, niet weten. Mijn wenkbrauw ging ook omhoog. Wat zegt u uwkbouw hier ook ja. omhoog? Ja, nou als je een, een vordering op iemand hebt en die wil niet betalen dan, en je bent van plan daar een rechtszaak over aan te maken, dan kun je voorafgaand aan die rechtszaak kun je vragen aan de rechter om uh, toestemming te krijgen om uh, al nu al, hè, dus voordat je die rechtszaak begint en voordat het duidelijk is wat de uitslag zal zijn, uh, conservator beslag te leggen op, uh, op spulletjes of op de bankrekening of op het huis van die schuldenaar van je. Ja. Dat om uh, tegen de tijd dat je de procedure hebt gewonnen er, er zeker van te zijn dat er ook nog wat is, want er bestaat natuurlijk de kans dat als de schuldenaar gaat merken dat hij gaat vriezen dat hij alles voor donkere maanden tegen de dus, tijd dat ja, het fonds er is. Het is eigenlijk bedoeld om de zaak te bevriezen en een soort van borg. Maar dat gaat dus te makkelijk, volgens dat jullie. Dat gaat te makkelijk, ja. Waarom? Hoe weet u dat? Uh, dat is uh, uit de uitkomst van uh, een rapport. dat heet, het rapport is uh, vorig jaar mei uitgebracht... Een in Nederland heet dat rapport. Dat is uh, van mevrouw Meissen en professor Jongbloed van de Rijksuniversiteit uh, Utrecht. Die hebben dat uh, op, in opdracht van, uh, van de Raad voor de Rechtspraak, hebben dat rapport, dat onderzoek uh, gedaan en dat rapport opgesteld. Ja. En daaruit komt naar voren dat het gewoon te gemakkelijk verlof wordt verleend, zo noemen we dat, om, uh, om beslag te leggen. Maar wat is te makkelijk? Te makkelijk is dat er te snel dus, uh, toestemming wordt verleend. En waarom wordt er te makkelijk toestemming verleend? Omdat er eigenlijk alleen maar op basis van informatie van degene die beslag wil leggen... Uh, die toestemming verleend wordt. En als die zegt, ik heb een, uh, een vordering en uh, ik heb op grond daarvan recht om, uh, op betaling... Uh, dan ja. verleent de, de rechter, verleent die toestemming om beslag te mogen leggen. zonder dat hij weet wat de, de gedaagde, de, de schuldenaar, erop te zeggen heeft. En we gaan nu van, de, van de, degene die beslag te leggen, verlangen dat hij vermeldt. Wat de verweren zijn, als je die natuurlijk kent. van de schuldenaar. Zodat we iets beter kunnen beoordelen. wat de situatie is. Ja, Hoor dat, lijkt mij, dat lijkt mij een hele logische zaak. Waarom is dat niet al lang zo? Dat een, een beetje gek eigenlijk. Ja, dat komt door, de, door de, de wetstekst. Die zegt eigenlijk heel weinig over. wat je moet doen als rechter. Je zegt, de rechter. die beslist op zo'n verzoek. om conservator beslag te mogen leggen. na sumieronderzoek. Nou. Dat uh, betekent dus dat dat niet veel inhoudt. Dat onderzoek en de praktijk heeft dus uitgeleerd geleerd dat uh, dat ja, tot uh, beslagen kan leiden die ten onrechte uh, zijn achteraf gezien. En de rechtspraak zelf heeft gezegd ja, dat daar moeten we verandering in brengen. Naar aanleiding van die bevindingen in ja. dat uh, rapport. Ja. Nou wordt er in Nederland zo'n 15.000 keer per jaar beslag gelegd. Ja. En daar, daar heb je dus dat verlof van de rechter voor nodig. Ja. Um, ja, ik vraag me toch af, waarom is de re rechter daar zo makkelijk in geweest? Ja, waarom is de rechter daar zo makkelijk in, uh, in, uh, in geweest? Want er ja, werd dat dus misbruik gebeur. over gemaakt. <laughs> ik, uh, dat, het is ook een beetje, zeg maar, in de loop van de tijden zijn die beslaggekesten zijn... Het aantal wat de rechters te verwerken kregen is enorm toegenomen. Het is een massaproduct uh, geworden, kun je wel zeggen. Ja. In de wet staat het is, uh, dat het, uh, er een sumier onderzoek moet uh, volgen. En ik denk dat dat tot die praktijk heeft geleid uh, waarvan je achteraf moet zeggen, ja, het is te gemakkelijk gegaan. Ja, Ik goed, denk dat gaat dat dus, ja, is. gaat van, uh, vanaf vandaag veranderen. Ja, van der Meer, coördinerend vicepresident van de rechtbank in Haarlem. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Gaan wij om uh, negen minuten over tien naar de tweede openbare hoorzitting... van het uh, Joegoslavië-tribunaal meldt de voormalige Bosnische-Servische... legerleider Radko Mladic zich, NOS-collega Matthijs van der Wiel. Hij is er en uh, hij maakt er meteen een heel toneelstuk van. Laten we even meeluisteren. Want hij roept steeds uh, dingen terwijl hij het woord niet heeft. En er was net wat gedoe. Hij kwam binnen en hield zijn pet op. En de rechter vroeg hem, zet de pet af. Want u moet naar de vertaling luisteren. U moet het koptelefoontje opzetten. Nou, dat kreeg hij opgezet, dat koptelefoontje. En toen zette hij meteen weer zijn pet daar bovenop op. Die moest er weer af. Laten we even luisteren. De Nederlandse rechter Ori die hem zegt... houdt u alsjeblieft uw mond totdat ik u de gelegenheid geef om te praten. En opnieuw hoor je op de achtergrond iets die er doorheen tettert. Hij is dus wel gekomen, maar uh, kennelijk met tegenzin. In ieder geval heeft hij geen zin om nu mee te werken aan de procedure... zoals de rechtbank hem beoogd heeft. Nu kan ik de horen. u alstublieft moment Wait for a second, you'll have an opportunity to speak. En dan gaat de zitting waarschijnlijk oh. gewoon nu verder. Maar als Mladic niet meewerkt... dan zal de rechter op een of andere manier voor moeten zorgen... dat hij wel zijn mond houdt. Net met die pet was het zo dat uh, de rechter vroeg of uh, de, uh, de bode... of in ieder geval de, de, de pakketpolitie daar kon assisteren, kon helpen... met andere woorden, of iemand dan die pet van zijn kop wilde aftrekken... als hij het zelf niet wilde doen. Hij heeft er uh, geen zin in om mee te werken, Mladic, vanochtend.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 Oogsten in Afrika mislukken. De graanprijs is de afgelopen jaren verdubbeld. En er staat momenteel weer op het niveau van de vorige voedselcrisis in 2008. Hoe komt dat? En vooral, wat doen we eraan? Verslag van Sander Bartling. Het kan dus straks zijn dat de schokken die worden veroorzaakt... in de landbouwproductie door klimaatverandering... dat die zich vertalen in schokken op de voedselmarkten. Uh, ja, er is een tekort uh, aan graan... Dat is veroorzaakt voor een deel door de impact van klimaatverandering. Eh, massale overstromingen in belangrijke landen, zoals Australië, China. Als er niet heel veel mensen gewoon in korte tijd boer gaan worden... en het landbouwarsenaal, dus de het, het beschikbare land, landbouwgrond... niet snel genoeg stijgt... Ja, dan hebben we echt geen oplossing voor het voedselprobleem. De wereld stevend af op een voedselcrisis. Maar dat is niet de eerste keer... Na de bankencrisis brak er in 2008 ook al een hongersnood uit. Of is de huidige voedselcrisis dezelfde als die van drie jaar geleden? De wereldvoedselcrisis is groeiend. Een miljard mensen zijn malnourished. Rijzende prijzen. De laatste paar jaar hebben we zeer scherpe toename van de prijzen van voedingsmiddelen gezien. En dit doet echt pijn aan de armen, omdat voedsel duur is. Vannacht is in Rome de wereldvoedseltop begonnen. Rijzende prijzen kunnen het verschil betekenen tussen het krijgen van een dagelijkse maaltijd. Klimaatveranderingen, misoogsten, de run op biobrandstoffen, het zijn de bekende oorzaken van de voedselcrisis. Maar er zijn er meer. Het is ook gevolg van de financiële crisis. Tom van der Lee van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib stelt dat voedsel sinds 2008 een veilige belegging is. Het is heel veel kapitaal. Weggevlucht uit risicovolle beleggingen die verbonden zijn aan de vastgoedmarkt vanwege de huizenbubbel die in Amerika is gebarsten. En dat kapitaal is naar andere markten gegaan, onder andere naar de voedselmarkten en de landmarkt. En daar wordt nu fors gespeculeerd. En dat geeft allerlei schokken, prijsschokken in de markt van basisvoedselproducten. Kijk, ik heb hier een uh, contract van mais En een zo'n contract kost 37.000 uh, US dollars. Nou, dan hoef ik niet compleet het hele bedrag neer te tellen, maar een gedeelte ervan. En zo met één tik op de grond. En ik ben een aantal contracten rijk. Ja, ik ben Jan de Koning en ik ben werkzaam als fondsbeheerder bij Somerset Capital Partners. En dan ben ik een beleggingsfonds dat in grondstoffen belegt. Dus u bent een van die speculanten die verantwoordelijk is voor de prijsopdrijving van voedsel? Ja, dat is, een, dat is een, een, een betoog wat ik veel te horen krijg en wat ik vaak natuurlijk moet uitleggen. Maar uh, het IMF heeft dat ook onderzocht vorig jaar, nog eens een keer die claim. En dat is gewoon niet waar. Want wat die beleggers doen is gewoon een positie innemen op de termijnmarkt. En dat is uh, niks anders dan een soort fictieve claim op een stukje van een grondstof. Dat drijft de prijs niet omhoog. Want in 98% van de gevallen verkopen zij hun positie weer. Nog voordat zeg maar, uh, de fysieke levering, dus dat echt het graan zeg maar, uit het pakken als hun toekomt, uh, plaatsvindt. Als ik winst maak op die markt, dan moet er ook iemand staan die verlies maakt. Is de consument dan niet de verliezer, want die betaalt gewoon die hogere prijs aan de kassa? Klopt, maar we hebben eigenlijk, de consument die betaalt gewoon een hogere prijs. Maar de echte drijver gewoon achter het verhaal dat de grondstofprijzen gewoon stijgen, is gewoon dat we met z'n allen gewoon een veel te hoge vraag hebben naar die grondstoffen. We willen met z'n allen willen weten. En gewoon aan de aanbodzijde is er gewoon de afgelopen twee decennia, de afgelopen twintig jaar, is er veel te weinig geïnvesteerd in grondstoffen. De huidige voedselcrisis is onze eigen schuld. Onze landbouw is niet meer bestand tegen onverwachte ontwikkelingen. Wouter van der Weijden van het platform Landbouw, Innovatie en Samenleving... kent de oorzaak en heeft een oplossing. Wij hebben een testtest -test ontwikkeld uh, voor de landbouw uh, en de voedselvoorziening in Europa. Je kunt je namelijk voorstellen dat daar uh, calamiteiten gaan optreden... Um, bijvoorbeeld een zeer ernstige vulkaanuitbarsting... zoals we vorig jaar hebben meegemaakt. Of plotseling kunnen we geen soja meer kopen op de wereldmarkt... want China heeft alles opgekocht. Is onze voedselzekerheid dan nog gewaarborgd? Dat zou kunnen betekenen... dat wij toch weer meer wat grotere voorraden aan moeten gaan leggen. Want die zijn een paar jaar geleden afgeschaft. Europa, een kortzichtig beleid van Europa. Waarom? Als je nou kijkt naar de financiële crisis dat wij nu, nu moeten bezuinigen op, op van alles en nog wat uh, in Nederland... komt onder andere door deze ideologie dat de markt zichzelf reguleert. Die ideologie is nu verlaten in de financiële markten. Je zegt: nee, nee, we moeten er toch buffers inbouwen. in bouwen. Maar in het voedselbeleid is die uh, ideologie niet verlaten... en blijven we koersen op een zichzelf regulerende markt. Wat naar mijn idee dus een misvatting is... Uh, en waar we spijt van kunnen krijgen. Wij vinden het verstandig dat Europa grotere voorraden aanhoudt dan de laatste jaren... om een klap te kunnen opvangen. Nou, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is. Kijk, als je, vorig jaar had je ontzettende droogte in, uh, in Rusland. Je hebt uh, grote branden in, uh, in Rusland die men allemaal weer niet onder controle kreeg. gevolg was dat de prijs van een hoop agrarische grondstoffen... ging behoorlijk hard omhoog. En dan heeft Rusland tijdelijk een soort exportverbod ingesteld. Uh, stel nu dat er weer een keer wat gebeurt in de wereld... en je hebt gewoon uh, de uh, Murphy's Law, die doet, uh, die doet uh, zijn opgeld... en je krijgt gewoon meerdere uh, problemen in verschillende gebieden van de wereld... Die we nu nog niet kunnen verzinnen, maar misschien wel gaan optreden. Waardoor de zeg maar toevoer van agrarische grondstoffen naar Europa problematisch wordt. Ja, dan is het wel heel handig als je gewoon een buffer hebt. Uh, en dat is, denk ik, voor Europa nog ineens zo belang, maar vooral voor de ontwikkelde landen. <totstuk> Morgen in deze serie, om voedseltekorten tegen te gaan... doen sommige landen aan landje pikken. Dan krijg je de idiote situatie dat Saudi-Arabië land opkoopt in Ethiopië... terwijl diezelfde landen voedselhulp krijgen van de Verenigde Naties... omdat er honger wordt geleden. Dat is natuurlijk de wereld op z'n kop. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... caro.nl. Straks Leids bedrijf bouwt mee aan nieuwe Europese raket. Eerst nu het ochtendumeur van Henk Westbroek. Baby, baby, baby, you're out of time. Ik heb één keer in mijn leven een bevalling meegemaakt. Als toeschouwer vanzelfsprekend. Na mijn vrouw twaalf uur gruwelijke pijnen te hebben zien lijden, wist ik twee dingen zeker. Dat de Chinese en kindspolitiek in termen van het onthouden van geboortepijn ergens ook iets heel vrouwvriendelijks heeft. En dat het krankzinnig is dat het in Nederland gebruikelijk is om vrouwen zonder enige verdoving te laten bevallen. In het verlengde van dat laatste heb ik mijn zwangere dochter en kind erop gewezen dat het in de meeste beschaafde westerse landen de normaalste zaak van de wereld is om te willen dat de bevalling onder verdoving van een ruggenprik zal plaatsvinden. Dat kan ook wel in Nederland, maar je moet je als vrouw veelal streng en onwrikbaar opstellen om het voor elkaar te krijgen. Verdoving wordt bij een bevalling vaak gezien als iets onnatuurlijks en het argument dat pijn aan de vroedvrouw of de arts duidelijk maakt of die bevalling wel volgens plan verloopt, wordt ook nogal eens gebruikt. Als onverdoofd bevallen onnatuurlijk is, dan is het onverdoofd verwijderen van een gezwel, een blinde darm of het onderbeen niet minder onnatuurlijk. En omdat uit de mond van het lichaam waaraan onder totale verdoving geknutseld wordt even geen pijnkreten kunnen ontsnappen, zou een verdoving in die gevallen eveneens het operatieverloop in gevaar moeten brengen. Toch hoor je niemand ooit onverdoofd opereren bepleiten. Onlangs toen een vroedvrouwencollectief of iets van die aard... besloot om bevallingen onder het genot van lachgas te laten plaatsvinden... kwamen er verschillende ingezonde brievenschrijvers... met een medische titel uit de kast... die pijnlijk bevallen propageerden... onder verwijzing naar het risico van kindersterfte bij verdoofd bevallen zonder erbij te vermelden dat die kinderen in landen als Canada, Engeland en onze directe buurlanden... waar kinderen baren onder verdoving eerder regel dan uitzondering is... alsnog beduidend lager ligt dan bij ons. In de Bijbel staat gebiedend... In pijn zult gij uw kinderen baren. Dames, mag ik u eraan herinneren dat dit is opgeschreven door een man.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 Een beetje reggae. Haagse band Splendid met My Benefit. Het is uh, zes minuten voor half elf. Het Leidse bedrijf Dutch Space gaat een tussentrap voor een nieuwe Europese raket bouwen. Dat onderdeel zorgt ervoor dat de raket loskomt van de aarde. Goedemorgen, directeur Bart Rijnen van Dutch Space. Goedemorgen. Is natuurlijk een enorm belangrijke opdracht voor uw bedrijf. Zeker weten. Ja, levert het ook werk op? Het levert ook werk op. Uh, het zijn geen hele grote omvangen. Ik denk hierin, uh, bij Dutch Space en bij onze leveranciers in Nederland een man of vijftien. Ja, nou heb ik niet dagelijks te maken met deze materie, maar uh, zo'n tussentrap, wat is dat precies voor ding? Nou, wat is een tussentrap? En, uh, deze raket heeft er een viertal. Uh, dat betekent dat er vier uh, motoren zijn uh, die ervoor moeten zorgen, na elkaar, dat de raket zijn uiteindelijke baan om de aarde bereikt. En die tussentrap die wij maken, dat is de tussentrap tussen de eerste en de tweede trap. Dat betekent die moeten ervoor zorgen dat wanneer de eerste motor uh, zijn werk heeft gedaan, dat dat deel van de raket wordt losgekoppeld. En dat vervolgens de tweede raketmotor kan ontsteken. En hoe ziet zo'n ding eruit? Nou moet je zich voorstellen als een konisch uh, structuurdeel. Dus een, uh, stru ja, een deel structuurkonisch, wat ik al zeg. Daar zitten kleine uh, motoren aan. Die ervoor zorgen dat wanneer deze tussentrap gaat separeren, dus het bovenste deel van het onderste deel wordt losgekoppeld, dat die kleine raketmotortjes dan het onderste deel wegdrukken, weg van de rest van de raket. En als dat gelukt is, dan gaat de tweede raketmotor die gaat ontsteken. Het is eigenlijk een soort, soort losmaakmechanisme? Uh, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Precies. En, en die Europese raket, wat is dat voor raket? Die raket, die heet Vega. En ja. dat is, uh, wat u al zei, een nieuwe raket die Europa aan het bouwen is. Uh, de Ariane 5-raket uh, die Europa al heeft, dat is een raket om uh, zwaardere satellieten, zelfs twee, in een uh, geostationaire baan om de aarde te brengen. En dit is een kleinere raket, die kan dus uh, satellieten tot een gewicht van zeg maar anderhalve ton, twee ton, uh, kan die naar een lage baan om de aarde brengen. Nou klinkt het een beetje uh, als een jongensboek, hè? raketten bouwen, daaraan meedoen. O wat, is de wat is de stand van zaken? Hoe, hoe doen wij het in de wereld eigenlijk op dit gebied? Nou, uh, kijk, uh, punt 1 is dat uh, dit soort raketten niet nationaal gebouwd worden... maar in internationale context. Ja. Uh, wat ik al zei, Ariane is daar een goed voorbeeld van en bij Vega is dat net zo... Uh, en ja, doen wij daarin mee? Ja, al, al van begin af aan, ik denk dat we in Nederland kunnen terugkijken op zo'n 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van dit soort complete en complexe structuren voor lanceerraketten. Dus het feit dat we deze opdracht hebben weten te krijgen, laat gewoon zien dat we daar ook Europees uh, ja, goed worden geaccepteerd. Want hoe doe, hoe doe je dat, zo'n zo opdracht binnenslepen? Nou, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Hoe werkt dat? Zoals gezegd, uh, internationale context, Europa, dus dan moet u denken aan, aan ESA en haar uh, lidstaten, hebben de ambitie gezet dat wij uh, onafhankelijk van anderen, dus onafhankelijk van Europa, van, uh, van Amerika, onafhankelijk van Rusland, zelfstandig satellieten in, uh, in de naar het heel al willen brengen. Ja. Nou, dan zegt ESA, dan gaan we zo'n uh, zo uh, raket ontwikkelen. Nederland, de Nederlandse overheid, via haar lidmaatschap en haar uh, loyale participatie in ESA zegt dan van wij financieren daar aan mee. En dan moet de nationale industrie uh, kennis en kunde bezitten om ook zo'n uh, zo opdracht uh, in de wacht te slepen. Nou en dat is wat ik net zei, dat is in Nederland het geval. Daar hebben we sinds een dertig jaar uh, hebben we daar, uh, heel veel verstand van. Hoeveel geld levert dit eigenlijk op, deze opdracht? Nou, ik moet je moet zich voorstellen dat voor elke lancering die plaatsvindt, uh, zal er, uh, van Interstage, een omvang hebben van ongeveer een halve miljoen. Wij gaan ervan uit dat in het begin uh, twee lanceringen per jaar zullen gaan plaatsvinden. Maar wij hopen natuurlijk dat uh, deze Vega-raket uh, tenminste net zo succesvol gaat worden dan Ariane. Ja. En daar praten we over zo'n uh, zo zo zes of zeven, uh, nou in dit geval niet tussentrappen, maar uh, motorophangingen die wij daar jaarlijks leveren. Ja. Nou lijkt mij dit bij een high-tech, innovatieve branche waar u in zit. Doen wij als Nederland voldoende om die bedrijfstak te ondersteunen? En voor Nederland dus, uh, te behouden ook? Kijk, dat kan natuurlijk altijd meer. U moet zich voorstellen dat de belastingbetaler op dit moment... ongeveer zo'n 5 à 6 euro per jaar betaalt... Uh, zodat Nederland haar lidmaatschap in ESA op een uh, volwaardige manier uh, kan doen. Ja. Nou, ik ga ervan uit dat als we dat op het pijl, doen zoals we, we het op het pijl houden zoals we het nu doen... Dan kun je ervan uitgaan dat er ook vanuit Europa gezegd wordt: uh, Nederland is een loyaal partner. Maar uh, dat mag natuurlijk niet, uh, dat mag niet op bezuinigd gaan worden. Want dat be betekent onherroepelijk dat ook de maatschappelijke, maar ook de economische meerwaarde van deze investeringen uh, teniet gedaan wordt. Goed, ik wens u veel succes met het uh, bouwen van de tussentrap. Directeur Bart Reijnen van Dutch Space. Dank u wel. Gaan wij tot slot van deze uitzending nog even naar de tweede openbare hoorzitting van het Joegoslavië-tribunaal. Hij had zich gemeld, de voormalige Bosnische servische legerleider Radko Mladic, met pet op en hij kon zijn mond niet houden. Matthijs van de Wiel, hoe is dat nu? Nou, hij is iets stiller geworden. Hij is nu zelf even aan het woord, maar deze keer heeft hij het woord gekregen. Overigens ook dat weer met een kleine strubbeling. De rechter gaf hem twee minuten om uit te leggen hoe het zat... met zijn keuze van zijn advocaat. En Mladic zei, ik ben een oude zieke man en ik heb vijf minuten nodig. Hij zit uh, steeds tegen te werken. Er was dus gedoe met die pet die hij steeds wilde opzetten... en de koptelefoon met de vertaling die hij niet op wilde zetten. Uh, en hij zocht steeds contact, leek het wel, met de publieke tribune. Nou, De rechter uh, riep hem tot de orde zei, als u steeds naar de publieke tribune kijkt en geen aandacht heeft voor ons, dan ga ik maatregelen nemen. En toen zei Mladic nee, dat is omdat ik niet kan, goed kan horen met dit horen en ik moet me een beetje draaien om het goed te verstaan. En ik wil een pet opzetten omdat ik ziek ben, omdat ik het koud heb aan mijn hoofd. Nou, de rechter die maakte daar op een handige manier korte metten mee die zei, we hebben geen medische informatie gekregen dat het uh, noodzakelijk is dat u een pet draagt. Mocht dat in de toekomst zo zijn dan horen we het wel en dan zullen we kijken wat voor maatregelen we kunnen nemen. Door dit soort uh, strubbelingen zijn we nog niet toegekomen aan de belangrijkste... De vraag van vanochtend, de enige vraag waar het eigenlijk over gaat. Zal Mladic zeggen dat hij schuldig is of onschuldig aan de aanklacht? Zijn advocaat die hij heeft toegewezen gekregen, maar die hij niet wil... die nam toen straks het woord en die vroeg uitstel... dat moet normaal gesproken binnen 30 dagen na de eerste verschijning van Mladic... dus vandaag moet er gebeuren. Hij vroeg uitstel, want hij zei... ik kan mijn werk nu als advocaat niet doen, want Mladic wil mij niet... ik wil de rechtszaal verlaten. De rechtbank heeft daarover geoordeeld dat dat uitstel er niet komt... en dat de advocaat moet blijven zitten... En ook al wil Mladic hem niet, hij moet maar zijn best doen om hem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Maar ja, het is dus een, een, een zitting met veel theater. Theater van Mladic die soms door de uh, zaal heen roept terwijl hij het woord niet heeft. En uh, contact zoekt met de publieke tribune. En nu alweer veel langer aan het woord is dan de rechter uh, eigenlijk bedoeld had. Goed, jij volgt de ontwikkelingen daar op de voet voor ons en voor deze zender Radio 1. Tot zover KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En straks na het nieuws, Prem Rada Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Het is vandaag de 4th of July. Het machtigste land ter wereld, Amerika. Herdenk dat ze 235 jaar geleden de Britten eruit getrapt hebben. met hun uh, verklaring van onafhankelijkheid. En uh, we gaan daarover praten. En het leuke is, ik heb drie Amerikaanse vrouwen in de bus die me nu al uh, uh, zwaar onderdrukken. Uh, uh, uh, en, maar, en die gaan praten over hoe het is. En uh, wat het belangrijkste is, we hebben de beste Amerika-deskundige in Nederland, Frans Verhagen, van de website amerika.nl en die gaat met mij bespreken en samen met de luisteraars of de glorieuze dagen van Amerika over zijn en het nu alleen maar in decline is zoals je dat in het Engels zegt. Maar dat kunnen we allemaal alleen luisteraars nadat de warme aangename stem van Donald Megens u het laatste nieuws heeft voorgelezen. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, we hoorden net al van Matthijs van de Wiel. Radko is toch komen opdagen voor het Joegoslavië-tribunaal. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of hij naar de zitting zou komen. Maar dat heeft hij dus wel gedaan met pet en koptelefoon zit hij daar in de banken. De zoekactie naar de vermiste Limburgse Marianne Goossens in Zuid-Spanje... die is in gevaar gekomen doordat in een rond Nairjaar wordt gemeld dat zij terecht is. Mogelijk is dat gebeurd om toeristen gerust te stellen. Een vermissing zou ze namelijk kunnen afschrikken. De familieleden zijn intussen bezig nieuwe posters op te hangen... waarop duidelijk staat dat de vrouw nog altijd wordt gezocht. Marianne Goossens wordt sinds 17 juni vermist. Ze was alleen op vakantie in Zuid-Spanje.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 Het is 4 juli. Voor u een gewone dag misschien, maar voor honderden miljoenen Amerikanen... een van de belangrijkste dagen van het jaar. Independence Day, onafhankelijkheidsdag. In 1776 werden de Verenigde Staten van Amerika onafhankelijk van kolonisator Engeland. Zo rond haar 145ste verjaardag in 1921 nam de Verenigde Staten ook de rol van Engeland als machtigste land ter wereld geleidelijk over. En toen ze 170 jaar oud was, was de Verenigde Staten van Amerika het machtigste land ter wereld. Haar economie groeide en bloeide als nooit tevoren en haar wereldwijde culturele dominantie begon. Vandaag bestaat de Verenigde Staten 235 jaar en volgens mij is het het einde van haar werelddominantie reeds begonnen. De vergelijkingen met het Romeinse Rijk springen in het oog. Er is een totale verdeeldheid onder de politieke bestuurders in het land. En ze krijgen concurrentie van grote landen als Brazilië, China en India die steeds meer macht krijgen. En vergeet u niet de economische verzwakking van deze 235-jarige oude reus met de staatsschuld van 14.345... Miljard dollar. U kunt er niet eens tellen bij elkaar. Ik denk dat de macht van Amerika minder is dan 20 jaar geleden... en dat het alleen minder zal worden. Amerika is op haar retour. Wat denkt u en waarom? Bel me op 0800-1121, mail naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We staan tegenover het Olympisch Stadion uh, in Amsterdam. U mag altijd langskomen. Wie ook langskwamen waren Cynthia Brick. Cynthia, je bent muzikante bij het Nederlands Philharmonisch Orkest? Klopt. En ja. Hoe lang al? Ah, uh, uh, even denken. Ik denk 23 jaar nu. En, en, en waarom heb je het prachtige Amerika, het Valhalla, verlaten voor dit kleine benepen landje? Omdat Amerika voor uh, yeah, een muzikus of een kunstenaar it is. Veel meer uh, gelegenheid hier in Europa of in andere landen waar het uh, gesubsidieerd is door de regering en in Amerika. Dus uh, niets. Ja. Nee. Okay. En, en je bent hier naartoe gekomen 23 jaar geleden. Al die tijd hier gebleven ben je nou Amerikaan of Nederlander? Ik ben er allebei. Twee paspoorten. <laughs> Laat Geertje niet horen. En, uh, heb je gisteren Independence Day... Heb je, vier je vandaag Independence Day? Of was je gisteren een van die Amerikanen... die hier het Vondelpark onveilig maakte? Nee, <laughs> niet echt. Ik heb mijn eigen dingen te doen. Ik was van plan uh, ja, met mijn vrienden... iets te doen vandaag. Um, naast je zit Mary uh, Pam Morton. Pam, um, uh, uh, wa Hoe lang woon jij al in Nederland? Ik woon al vier uh, of 35 jaar in Nederland. En waar, waar, welke staat in Amerika kwam je vandaan? Ik kom uit Kansas. En waarom? Maar Kansas is zo mooi en prachtig. Waarom, je, waar, waarom hier naartoe? Ben je er ooit geweest? Ja, ja, ja. ja. En ik, vind, ik, vind, ik, ik moet zeggen, ik vind de Verenigde Staten mooi, de, de, de diversiteit. Ja, het is heel mooi, ja. Iedere, stad is ander, iedere stad is anders, iedere staat is anders, de mentaliteit ja. is anders. Ja. En waarom uh, in dit koude kikkerlandje? Nou, in eerste instantie was het uh, puur uh, uh, avontuur. Ik was net uh, getrouwd en uh, mijn uh, nieuwe ex-man wilde uh, op reis gaan naar Europa. En ik zei, ja, ik, ik wil dat ook. En ja, het is een beetje een lang verhaal, maar... Maar <laughs> u bent nog steeds Amerikaan? Ik ben nog steeds Amerikaan. En vindt u, uh, ik heb de stelling gedaan dat Amerika is in decline, hè? Ja. Uh, eens? Ja, ja, ben ik eens, ja, absoluut. Ja. En hoe lang denkt u nog dat ze, dat ze world player number one zullen blijven? Uh, nou, dat, daar, ik heb geen idee, maar ik denk het uh, duurt niet lang meer. Maar waarom vindt u dat die decline wel? Waarom ziet u dat? Dat Amerika de macht uitvangt? Ik uitkomt. zie het meestal in de, dat het de politiek systeem uh, functioneert niet meer functioneert. Ja. Ja, en uh, dat de grote onderklas is uh, aan het groei. en, en groeien. Uh, ja. Ja, die, die enorme schuld ook. Nou, ja. die, die, die overal oorlogen. De dingen die ik heb genoemd. Mary, uh, you, you wanted to speak English, right? Well, I could... Uh, ik uh, can well prove it in the Netherlands. Oké. Hoe hebt u Independence Day gevierd? Gaat, gaat u het vieren vandaag Independence Day? Sommig. Ja, yeah, but uh, how are you going to celebrate Independence Day? Hoe gaat u het vieren? Nooit meer. <laughs> nee, you don't, you don't celebrate. Nou, in the, in, nou, uh jaren geleden wel. Uh -huh. Maar uh, deze deze jaar, ik vind het een beetje uh, a minder uh, geluk over. Um, Waarom? Omdat om uh, de situatie, uh, the empire, uh, is in decline. You, you, you agree with me? So I that, I, I that agree with you, yes, I do. It is uh, very sad. So uh, the glory days of the United States are over? Yes, but the... Glory! Dat was natuurlijk Bruce Prins in Frans Verhagen. Um, uh, niemand is enthousiaster en kan mooier vertellen over Amerika dan jij. Ik klaart iedereen aan om naar je website te gaan, amerika.nl. Mijn, ja, ja. <laughs> Mijn stelling is dat de glory days over zijn. Eens of oneens? Nou, eens in die zin dat Amerika niet meer een uniek en een, een eenzaam land aan de top zal zijn. Dat is maar goed ook, want het was een ongezonde en onnatuurlijke situatie. Want ja. Eén land aan de top is ook niet goed. En geleidelijk aan zie je dat landen zich na de Tweede Wereldoorlog hersteld hebben. In de loop van de 20e eeuw de Europese Unie is sterker geworden. China is een land geworden waar veel minder mensen arm zijn, wat zich ook aan het verbeteren is, waar een middenklasse komt. Daar moeten wij eigenlijk alleen maar blij mee zijn. Dus het is niet alleen maar dat Amerika omlaag gaat, het is dat de rest van de wereld omhoog komt. En dat is mede het werk van Amerika, dus daar mag Amerika ook best trots op zijn. 0800-1121, mail naar primtimeapelstaatntr.ln en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1frans. Ik trek altijd die vergelijking met het Romeinse Rijk... waar, waar ze binnen de staten elkaar helemaal kapot aan het vechten waren. Als je kijkt naar Amerika nu... dan is er echt een politieke verdeeldheid tot op het bot. He, de democraten versus de republikeinen. Je ziet het in iedere staat uitgevochten worden... op gouverneursniveau, een uh, uh, uh, uh, totale polarisatie. Mm -hmm. uh, uh, Werkt de inwendige verlamming van Amerika ook in hun wereldpolitiek door? Nou, om te beginnen moet je wel een paar kanttekeningen maken bij die tegenstellingen. Die zijn er altijd geweest door de hele geschiedenis heen. Tussen Jefferson en tussen tuss Adams. De burgeroorlog, tussen het noorden en het zuiden. Uh de republikeinen zijn altijd wat meer isolationistisch geweest... na de Tweede Wereldoorlog. De democraten wat verder. Het racisme in het zuiden. Er zijn altijd enorme tegenstellingen geweest. En politiek was altijd een probleem in Amerika. Uh, het is altijd gepolariseerd. Het systeem is zo opgezet. Door die founding fathers waar je het net over had. Die hebben ervoor gezorgd dat de staat niet te machtig kan worden. Nou, dat betekent ook dat die staat veel minder kan doen... Uh, als er problemen komen. En het, het functioneert inderdaad een stuk minder als de groei minder is. Het is makkelijk om groei te verdelen. Dat weten we in Nederland ook. Als we lekker doorgroeien dan kun je het allemaal verdelen onder elkaar. Maar als je de teruggang moet verdelen. Dan komen belangengroepen aan. Uh, die gaan aan de bel trekken. En dan krijg je die gepolariseerde situatie zoals je die nu hebt. Het is een beetje extremer dan normaal. Maar Amerika is altijd een land van polarisatie geweest. Oké. Okay. Po wat ik erg leuk vind. Jij kijkt heel erg vanuit geschiedkundig perspectief. Nou, jij kan het Romeinen aanzetten hoor. Nee, maar in je vorige boekjes, en als ik je analyse... Maar als je kijkt, naar, is er een periode in Amerika geweest... dat je ongeveer dezelfde situatie zag. Door een hoge staatsschuld, interne verdeeldheid. Ja, vlak voor de burgeroorlog. Ja. Ik ben toevallig met Lincoln bezig, heel erg met de burgeroorlog. En Abraham dan zie... Lincoln, het voor de luisteraars die het niet weten... die was president van ah, de Verenigde ja. Staten. In 1861 werd hij als president gekozen... en ja. dat was de reden voor het zuiden van het land... om zich af te scheiden, om niet alleen de slavernij te beschermen... maar ook een bepaalde manier van leven. En ja. dat was ook een enorme tegenstelling tussen een aristocratische landbouw, plantage-economie en industrieel, democratisch immigranten-noorden. En die tegenstelling die zie je wel weer een beetje opkomen. Dat zijn rare dingen, maar ik... Kunnen we die even als cliffhanger houden? Want luisteraars, terwijl wij praten over de vergane glorie van Amerika, is de vergane glorie van meneer Mladic in de in, het, in, in de rechtbank in Den Haag, het tribunaal. En Matthijs van der Wiel gaat ons even op de hoogte stellen van het laatste nieuws. Matthijs, ga je gang. Ja, het is theater in de, de rechtszaal van het Joegoslavië tribunaal Eerst was de vraag of meneer Mladic zou verschijnen. Nou, hij verscheen, maar hij was uh, absoluut niet van plan om mee te werken. Hij maakte er een heel circus van. Hij loopt steeds uh, uh, dingen door de zaal te roepen terwijl hij het woord niet heeft. Wilde eerst zijn pet niet afzetten. Wilde niet naar de vertaling luisteren. Wilde niet naar de rechters luisteren. Hij was zodanig uh, de orde aan het verstoren... dat zojuist de rechter dreigde hem uit de zaal te verwijderen. Dat dreigde echt te gaan gebeuren. Toen zijn de dichtgegaan, is de zitting geschorst, ...zodat wij niet konden zien wat er gebeurde. Dus we hebben niet kunnen zien of Mladic inderdaad met harde hand verwijderd is. Um, we hoorden hem nog wel roepen, hij riep... ...dit is geen rechtszaal, u laat me niet ademen. De uh, reden dat is, uh, daarvoor is dat Mladic niet de advocaat bij zich heeft die hij had gewild. Dat heeft uh, te maken met de, met de procedure. De en terwijl ik nu praat zie ik dat de zitting wordt hervat... ...en dat uh, de rechtszaal uh, weer uh, wordt bevolkt door de rechtbank die naar binnen komt... En dan is het even de vraag of Mladic inderdaad in het verdachte bankje zit... of dat hij inderdaad verwijderd is door uh, de parketpolitie. Ik, ik ga heel even kijken of we zien... We zien nu een beeld van de aanklagers die weer terug zijn gekomen en de rechters. Even luisteren naar de rechter. We horen de Nederlandse rechter Ori, die voorleest wat de aanklacht tegen Mladic is. De bedoeling was dat Mladic vanochtend zou zeggen of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht aan deze aanklacht. Op het moment dat de rechter dat ging voorlezen, toen begon Mladic nog een toontje harder te uh, tetteren. Hij wilde dat niet horen. Hij zei: U hoeft niet te lezen. En ik kan nu inderdaad bevestigen dat Mladic verwijderd is uit de rechtszaal. Het verdachte bankje is leeg. Hij is dus door de parketpolitie eruit gezet omdat hij de orde verstoorde. Hij de deze zitting onmogelijk maakte. Oké, okay, Mathijs van der Wiel, hartstikke bedankt. Als er iets is luisteraf, zullen we daar terug op keren. Ik zal mijn mening maar vormen me voordat iedereen weer boos gaat worden. Maar goed, we, we hadden het erover dat Amerika uh, vlak voor de burgeroorlog... in 1860, ach, uh, uh, ja, toen, ja, toen ja, het Lincoln goed. gekozen werd... in dezelfde situatie was, oh. zoals het oh, vergelijkbaar, even gechargeerd... Um, ja, je ziet ook, toen dacht iedereen... de burgeroorlog wordt het einde van Amerika... maar ze herrezen als een phoenix uit de as en werden wereldmacht. Wie zegt Frans Vragen dat het te laat is? Misschien is mijn stelling wel idiotief, Hervinden ja, nee. die Amerikanen zich weer? Je, je historisch bewustzijn is vernauwd omdat je... <laughs> nee, ja, in het algemeen prem, maar... Uh, ja. omdat je terugkijkt op de 20e eeuw... waarin Amerika een onnatuurlijke dominantie had. Zo zal het nooit meer worden. En als iemand denkt dat het weer zo kan, als een van die Republikeinse kandidaten dat loopt te verkondigen, dan is het volstrekte onzin. China is een grote macht geworden, Brazilië is erbij gekomen. Ja, maar in, de EU is erbij in 1800 gekomen. had je de macht van Europa, ja, nee, Portugal, maar... Spanje, Frankrijk. Nee, ja, maar luister, kijk, die burgeroorlog was een intern conflict. En het ging er mij alleen maar om te laten zien dat binnen Amerika altijd een grote tegenstelling dat heeft gestaan. tussen conservatieve, evangelische christenen en landbouwers en industriële noorden. Pam, is, het, uh, is dit correct voor toen je opgroeide ook in Kansas? dat je altijd die politieke polarisatie had? Ja, dat heb, heb je altijd gehad. Niet zo sterk als nu. Met niet, niet zoveel... Uh... Uh, vitriol, hoe zeg je ja. dat? Niet zoveel uh, haat en emotie ja. erin. Maar uh, nou, ja, het Dat, dat het zeg zin. je nou, met de Kansas Troubles in 1850. Ja. <laughs> dan schoten mensen gewoon elkaar overhoop. Ja, ja, da dat, dat speelde zich echt af in Kansas. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. Misschien, ik heb het niet zo ervaren. Ik was uh, ik opgegroeid in de 50 jaren. Na de Tweede Oorlog. Ja. Alles was heel vreedzaam. En, en een soort misschien een... Uh, er uh, niks in een Kansas. Schijnver... <laughs> ja, er, er gebeurt okay. weinig. <laughs> Maar ik ken ze Dat een mooi voorbeeld. Ja. Dan zie je die strijd zich afspelen aan de scoreboards. En de Amerikanen ja. kunnen zelf bepalen wat er onderwezen wordt in hun uh, scholen. Scho ja. Daar is een enorm conflict gaande of ze daar creationisme, het ja, dus scheppingsverhaal moeten onderwijzen of darwin. Ja. Nou, dan denk je in Nederland van nou lopen ze daar naar 200 jaar achter. Maar dat is een conflict, wat inderdaad al de hele geschiedenis door dat is waar. in Amerika. Ja, dat, dat zie je wel. Dat is, uh, Chuck, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Prem, jij hebt ...dat Amerika de Glory Days zijn voorbij. En ik wou zeggen dat de Glory Days waren een illusie, Allemaal door de geld. De hardwerkende man, die staat helemaal onder. Zonder hem was dat nooit omhoog gekomen. Maar wie heeft dat al uh, uh, uh, uh, gewaardeerd? Niemand. Het was altijd de geld dat de baas was. De politiek kon nooit omhoog komen zonder de geld van de rijke man. De Glory Days waren er nooit. Het was altijd alleen voor de rijken. Oké, okay, Frans vragen, klopt dit? Nee, onzin. Amerika is een, is een land van de middenklasse. En de middenklasse heeft een heel goed leven gehad. Uh, zijn overstretched, zoals het Amerikaanse ja. Rijk... is de middenklasse overstretched, veel te hoge hypotheken genomen. kunnen we in Nederland tegenwoordig ook over meepraten. En dat stort nu allemaal in. Uh, daar moet wat uh, aan gebeuren. Maar dat de arbeider of de gewone burger nooit gewaardeerd is. dat lijkt me wat al te sterk. Luisteraars, we zijn een soort spoorloos geworden. Constant schilperrood. Ik geef je mail aan Pamela. Wow, wat alle, ja. alle vriendinnen ontmoeten elkaar weer door dit programma. Ja, wat leuk. Ik denk aan jou, en Denk, wat is er met haar gebeurd? We kregen een mail van mevrouw Constant Schilperhoort. Die luisterde naar het programma. En niet zo voor de stelling. wil zeggen maar de oude vriendin Pam hoort op is het de leuk, er, leuk nieuw programma. Pam, contactshow. Ja, dat is waar. Goedemorgen Natasja Adema. Ja, Goedemorgen. Ik ben voor een deel van de tijd in Amerika werkzaam. Als wat? En uh, politicoloog aan Duke University. Ik luister naar meneer Obama in die hoedanigheid vanaf eigenlijk het moment dat hij dus in office is, dus dat hij president is. En wat me opvalt is dat hij steeds aan de mensen, aan de we wereld meldt: van kijk, Amerika is niet de, ch de chosen country. Amerika is op het ogenblik bezig met zijn eigen problemen. <kijf> ja. En mensen horen het niet. Want hij zegt het zelf. En op het moment dat hij dat zegt... daar komen die mensen van Fox... en die beweren van meneer Obama is niet goed wijs... want hij heeft het niet goed gezien. Maar hij zegt het... We are not the chosen people. We are not the country or the nation chosen by God. Hij zegt het steeds. Maar mensen luisteren niet. Maar ook de wereld luistert niet. Als hij het hier komt vertellen in Europa... begint meneer de, ja, de, de hoop scheffer te pruttelen. En het probleem is niet dat Amerika in decline is... dus als power. Het probleem is dat... Ik niet geloof niet in China om de leiding te nemen in de internationale nee, orde, maar dat zou je moeten hebben. Maar mevrouw Adema, uh, China die gaat straks via interne Russisch kapot gaan... en dan komen mijn voorouders en mijn oude buren, de Brazilianen en de Indiërs. De democratie die nemen de macht over en dan gaat mij Indiaanse muziek de India? wereld domineren. Denkt u van <laughs> India, meneer Redekersen? Dus ja. dat kan ik u meteen op een briefje geven, zoals iemand daar zegt... India works, maar India has a lot of flaws. Ah. India werkt, maar ze hebben zelfs een heleboel problemen. Dus, dus, dus, dus, ik zou voor Praan ook tegenhouden. Hoe komt het dat allemaal Time works, but he has a lot of flaws. <laughs> nou, Luister, ik dacht dat ik een leuk programma ging maken over de onafhankelijkheid van, en van Amerika. En ik word gebashed door alleen maar vrouwen. Maar mevrouw, Adema heeft het punt. Is het ook zo Frans vragen? Uh, dat, ik heb, dat hebben we gezien. Obama heeft al geprobeerd om steeds te zeggen. Jongens, we zijn niet meer die nou, NER. Hij zegt niet expliciet: wij zijn niet de chosen country. Hij probeert. De, de status van Amerika te relativeren. Maar dat hoeft voor de gemiddelde burger niet. In Californië is 12,5% van de mensen werkloos. Een heel groot deel van de mensen heeft zijn huis verloren. Heeft een hypotheek die hoger is dan de waarde van zijn huis. Die hoeven echt niet verteld te worden dat ze niet de chosen country zijn... of de chosen people, want dat voelen ze iedere dag. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Chuck en mevrouw Adema, hartstikke bedankt. Um, ik, kijk even Frans vragen. ik kreeg hier een mail... Iets zorgvuldiger prim. De USA is wellicht in decline of delen daarvan. Maar dat geldt niet voor heel Noord- en Zuid-Amerika. En uh, Amerika moet nu de politieman van de wereld spelen. Intervent me, big government spending. Die, die, die, die, die interne, kijk, wat leuk was vroeger. Um, um, als er ergens een conflict was. Denk aan Reagan, Grenada. Ah, die Amerikanen gaan het wel oplossen. Die tijd is echt voorbij, hè? Nee, ben je gek? Wie, wie moet er in Libië de zaken opknappen? Meneer Hiller zegt dat het geld op is over een maand. Want er vliegen een paar Nederlandse vliegtuigjes rond. Ja, maar wie zorgde voor die de financiering? En de organisatie? De, markt, ja. de Amerikanen. We hebben ze altijd weer nodig. Omdat wij het verrekken om geld uit te geven aan defensie. Dat is waar. Joegoslavië-terminaal Ladetje is er nu. Omdat Clinton is gaan ingrepen in jo Precies. Slavie. En ik weet nog dat Van den Broek toen zei. Dit is een Europees dat probleem, Dat gaan we wel even oplossen. Van den Broek was de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. En die zei, Zo is dat. Uh, ja, Frans, een heleboel. Je moet er wel voor de ja. luisteraars uitleggen. Um, is het ook. Het einde van het liberaal kapitalisme. Dat zegt Michael. Hij zegt namelijk: uh, de decline van Amerika hangt samen met dat het, het, het, het neocapitalisme, het liberaal, dat die het uh, onder Reagan zo'n gloeiendheid had, dat nu echt kapot gaat. En daar is Amerika de exponent van. Nee, er komt een nieuwe variant op. Alleen we hebben geen goed verhaal nog bedacht wat de rol van de overheid moet zijn. Mijn stelling is dat in alle landen, alle westerse landen, wordt zich, buigen mensen zich over de vraag van hoe ver gebruiken we en wat doen we met de overheid? En niemand heeft daar een behoorlijk antwoord op. En dat betekent dat de mensen die zo min mogelijk overheid willen, nu het makkelijkste verhaal hebben. Ja. En de sociaal-democraten en ter linkerzijde, in brede zin, hebben ze geen goed alternatief verhaal. Totdat dat er is, zullen inderdaad toch de neoliberale krachten uh, het, het winnen. Maar er zal altijd weer een variant komen. Want we zijn een samenleving, we doen het met, met elkaar. Dus je kunt niet alleen aan de markt overlaten. En in Amerika moeten ze dat ook ontdekken. Er lopen nu een paar kandidaten rond die extreem marktdenken verkondigen. Die gaan niet winnen. Dus er zal toch ergens een tussenvariant moeten komen. Oké, okay, meneer Rookhuizen, goedemorgen. U bent helaas de laatste beller die ik erin kan laten. Zegt u het maar. Ja, ik wil heel even kort meedelen dat die staatsschuld van de Verenigde Staten, die 14.000 keer een miljard euro, dat dat natuurlijk toen ze in Irak begonnen 6.000 keer een, een miljard euro was en toen opliep bij 8.000 miljard euro en dat ze, dat ze zich eigenlijk in de volledige buitenlandse politiek al sinds de Vietnamoorlog zwaar aan het vergalopperen zijn. En ze lopen dus nu tegen hun grenzen en tegen hun beperkingen aan... alleen dat hebben ze zelf nog niet maar, maar gedaan. Maar meneer Rookhuizen, als ik u mag onderbreken... Het zo, uw verhaal zou kunnen kloppen, waren het niet... dat in de jaren negentig de staatsschuld van Amerika helemaal verdwenen was. Nee, nee, nee, nee het begrotingstekort. Ja, het begrotingstekort, sorry. Het begrotingstekort onder uh, uh, uh, Clinton in 2000 was er een begrotingsoverschot... en daarmee zou de staatsschuld op langere termijn kunnen worden afgelost. Alleen heeft George Bush toen de keuze gemaakt om het geld te geven aan de Amerikanen, zogenaamd. Dus e, uw stelling gaat niet helemaal op, want die Amerikanen zijn als geen andere in ja. staat... om zich daaruit te trekken uit het moeras. Nee, het kan in die misschien helemaal lager zijn geworden, want het ligt nu op zo'n danig hoog niveau dat je dat natuurlijk nooit meer pakken krijgt als je kijkt naar China die in hoog tempo obligaties aan het opkopen is. En de gemiddelde Amerikaan spaart gemiddeld geen, geen cent. Zeker niet als je het vergelijkt met de gemiddelde Europese burger. Ja, ik je, je check je het, even, het dus hou even, hou uit. even. Hou even aan Cynthia. Cynthia, Juremerken, spaar jij? Of hebben you, sparen jullie Amerikanen echt niet? Ja, voor de meeste mensen mid class mensen Die yeah. zijn heel basic met uh, Spaten, mm -hmm. maar wat ik merkte in de laatste 5-4 uh, yeah, uh, jaar, uh, mensen waren veel... Phil... You can speak English okay. Okay. if it's easier. Oh uh, Ja, dat is moeilijk te zeggen. People were buying uh, lots of things. Uh, they had... Uh, Idea idee was dat iedereen was prosperous. En ik weet niet of het de the waren of wat, maar iedereen was prosperous. Okay. Uh, de mensen besteden inderdaad veel meer omdat iedereen <laughs> dacht: de vooruitgang is er. Uh, uh, hartstikke bedankt voor het bellen, uh, uh, meneer Rookhuis en Frans Verhagen. Er komt interessante tijd aan, de komende anderhalf jaar voor Amerika. De verkiezingen komen eraan, er gaat weer veel geld worden gespendeerd. Uh, uh, uh, denk jij dat de internationale positie van Amerika op korte termijn sterker zal worden... of dat zal die verzwakken? die zal ongeveer hetzelfde blijven. Er zal een nieuwe balans gevonden moeten worden... tussen verschillende machten in de wereld. Obama heeft daar redelijk gebalanceerde ideeën over. Kijk, als je een kandidaat krijgt die loopt te roepen... dat Amerika weer de toppositie kan innemen... en dat hij weer de leider van de wereld kan worden... iedereen er maar achteraan huppelt... Dat is verstrekt ongeloofwaardig. En Obama heeft daar redelijk verstandige dingen over gezegd. Uh, Amerika richt zich meer op de Pacific. Daar zullen wij moeten wennen aan de stille oceaan. Dus meer op China, China, meer op India, uh, meer op Japan. Uh, ja. Dat was al langer zo. En minder op Europa. Dus we zullen onze eigen broek op moeten houden in een aantal omstandigheden. Het is toch wel belachelijk dat nog steeds... als je kijkt naar de Amerikaanse militaire macht in Europa... waarom moeten er nog Amerikaanse militairen in Europa zijn? Omdat wij dat graag willen, Prem. Want als de Amerikanen uit Europa weg zouden zijn... want er gebeurt hier iets... hebben de Amerikanen geen reden om hier naartoe te komen. Er was altijd een tripwire, noemen ze dat. Een booby trap. Als de Russen de grens overkwamen... dan kwamen ze een Amerikaan tegen. Dat betekent dat de Amerikanen automatisch... bij Europa betrokken zouden zijn. En dat willen wij graag zo houden. Luisteraars, het is, ik, ik, hoor, ik, hoor ik hoor je brein kraaien. Ja ja, ja, ja, ja, ik heb er niets op te brengen. Ik kreeg van Anton een, een, een tweet of een mail. De Amerikaanse mentaliteit bleek al uit de domme, arrogante God bless the USA. Waarom zou God alleen Amerika blessen? Uh, Maybe if we look at the money. <laughs> in the, the begin the founding fathers uh, created symbolism on the money. I think it's been highly misinterpreted, that symboli symbolism. Mevrouw Moore legt uit dat symboliek heel erg belangrijk is... en dat het vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ja, gaat u yeah. door. I think that basically the American people um, have a belief system... as many countries do. And uh, I think that uh, their belief system basically is... Uh, very open-minded about, well, not all Americans. <laughs> there's racism, there's uh, fanaticism, just like anywhere else. But I think basically they're good people, they're hard-working, and what's so sad is that they're losing their houses because the infrastructure of America is not looked at. Frans het, vragen, klopt dit? Nou, het mooie van... van uh, moeten ze dus de tweede ja. inaugurele reden van Lincoln lezen... want die vraagt zich daarin af... hoe kan het dat twee delen van een land met elkaar vechten... en allebei denken dat God aan hun kant staat? Ja. Hè, dus dat één Amerika had ook twee verschillende goden aan hun kant. Dat is nog steeds een prachtig verhaal om te laten zien... dat Wanneer God aan niemands af? kant staat. Wanneer is je boek van Lincoln? Voorjaar 2012. Oké, okay, dan ga ik hem zeker. Dan kom je weer in de bus om erover okay, te praten. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Enjoy the 4 of July, ladies. Dit programma is mogelijk gemaakt... door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden. De financiers van de publieke omroep. Redactie Soulema El Ghaldi Anouk Tilner en Rien Aard. Productie Hans Twint en Momo Sarou, Techniek, Logistiek en Transport, parttime fotograaf Bart Daatselaar En redactie Barbara van der Klees. Zo met in Megens Daarna Deborah Blackenhots bij de proleeg. Tot morgen. Shalom da. so we hail. As the twilight's last gleaming <laughs> And the rocket's red glare ...een beetje stilte voor de storm, want het is nu opeens heel rustig... ...maar dat betekent volgens mij dat er toch heel wat aan zit te komen. Jongens, uh, we gooien deze reportages weg, want het ziet er niet naar uit dat het gaat gebeuren. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale Nieuwsquiz en het radiodagboek. Mijn kwaliteit is dat ik vrij onderzoekend ben. En het risico wat je daarbij loopt is dat je dan vergeet niet zelf te kijken. Straks van kwart over twaalf tot half twee lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Twee werelden op één boot. Hoe klikt dat? Deze week CDA-politica Sabine Uitslag en televisiepresentator Dennis Wening In Stormopkomst. Vanavond om half negen bij de Vara op Nederland 3. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Doei. De Tappé. Tot ziens. Hi, eh. Nederland Hi. neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.